Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee kookdealende hotelmedewerkers in Amsterdam hoeven niet de cel in. De twee waren portier bij een groot vijf-sterren hotel. Als je trek had in een pilletje of een lijntje kook, dan kon je het bij hen bestellen en werd het bezorgd op je kamer. De politie zette in 2018 maandenlang een in... om de portiers te betrappen. Ze deden zich voor als klant en kochten zo een paar gram cocaïne. De rechter zegt nu dat de politie dat niet op de goede manier heeft aangepakt... en noemt het uitlokking. Daarom krijgen de portiers geen straf. Wel raakten ze destijds al hun baan kwijt. Ze werden op staande voet ontslagen. Een meisje van 15 dat gisteravond op de fiets werd aangereden door een bestelbus... is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op een kruising in Voorhout in de buurt van Leiden. Ministers Hoekstra en Van het Woud ontkennen dat ze Herstel NL onder druk hebben gezet. Dat van druk herken ik niet. Zeg mij helemaal niks. Herstel NL, een groep economen, heeft een plan om Nederland per 1 maart uit de lockdown te halen. Maar ze zeggen dat het kabinet druk heeft uitgeoefend om even niks te doen tot de verkiezingen achter de rug zijn. Inmiddels zijn ook een paar van die economen uit herstel NL gestapt. En binnenkort komt er een spannende Netflix-serie uit. Een waargebeurd verhaal over een seriemoordenaar in Thailand met een Nederlands tintje. De Twentenaar Herman Knippenberg werkte als diplomaat in het land toen een Amsterdam-stelletje werd vermist. Knippenberg kwam erachter dat de twee waren vermoord en ontmaskerde de seriemoordenaar. Zijn rol komt uitgebreid aan bod in de serie. Wanneer de release precies is, is onduidelijk, maar in Engeland is het al een grote hit murder travellers in Thailand and elsewhere. He poisons the kids, makes them believe they're really can't catch the more. We might catch this one. This neck will keep on killing until he is caught. What if he's never caught? The serpent. Ja, de seriehetdus de serpent, de slang, dat was de bijnaam van de serie Moordenaar. Hij zit trouwens nog altijd in de gevangenis. Het weer, soms zon, maar ook wolken en nog altijd heel zacht, 14 tot 18 graden. Morgen flink wat zon en nog een graadje warmer. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N305 Dronten Almere staat een file tussen Afrit Nijkerk en Afrit Nijkerk nauw van 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, welkom terug, lieve luisteraars. In het tweede uur op deze dinsdag 23 februari. We uh, zijn weer rechtstreeks bij Lunchroom. Uh, rechtstreeks vanuit onze studio in de Tolweg. Uh, Jan aan deze kant, aan de andere kant. Hebben Luus. En wat gaan we het tweede uur doen? Weer uh, wat muziek, leuke muziek voor u draaien, hopen wij. We hebben uh, een artiest van de dag. We hebben nog een weerbericht. En uh, ach, we gaan het uh, uurtje wel gezellig volbreien. We beginnen met een oudje van uh, Carl Perkins. Well you can do anything but me, off of my blue well, you can knock me down in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but uh, uh honey, lay off of my shoes, don't you, step on my blue suede shoes, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes.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 the show the free get ready now. Ja, dat was een hele oude lus. Hè? Ja, dat is een oudje. Nog gezellig, hè. Echt een yeah. rock'n'roll nog. Je zou toch gaan swingen hier in de studio. Ik heb... Uh, een, een nieuw, ja, tenminste, Nieltje. Uh, het hart van uh, Zandvoort. De, het gaat over de muziektent. Die midden op het uh, raadhuisplein in uh, Zandvoort... staat zo voor het raadhuis, weet je wel? Die ja, die leuke, oh, met die leuke eromheen. Nee, Bloembakjes er staan. En, ja. Maar ja, goed. Uh, het staat eigenlijk uh, in, een beetje in de weg, want... Vooral met evenementen, dan moet het allemaal afgesloten worden en dan moet het moeilijk gedaan worden. Dus ze gaan het Raadhuisplein uh, uh, veranderen. Er gaat, het gaat op de schop. Okay. Uh, inmiddels zijn er uh, twee uh, ontwerpschetsen uitgewerkt: een rotonde en een kruispuntvariant. Waarin beide varianten het mu muziekpavil niet meer in de herinrichting past. En. Uh, op het plein sluiten zes straten aan met midden op de, die verkeersrotonde en met als kerst op de taart een muziekpavillon. Het pavillon werd in 2008 als afscheidscadeau gegeven aan burgemeester Rob van der Heijden. In het begin werd het geschenk veelvuldig gebruikt waarvoor het bedoeld was gezellig boord en entertainment. Maar omdat de doorgaande route om de Rotonde bij evenementen steeds moest worden afgesloten om de veiligheid te waarborgen, werd het paviljoen steeds minder gebruikt. In beide ontwerpvarianten stellen de landschapsarchitecten voor om het paviljoen te verplaatsen naar een andere locatie. En waar zou die anders passen? Ja, maar zeg het maar. Dan uh, op het Gasthuisplein. Uh, daar zou die mooi, heel mooi tussen staan. Daar is een mooi plein, het is een mooie ruimte. Daar uh, heb je ook uh, uh, Zandvoort Culinair. En de, daar past die perfect tussen, mijn mening dan. Hè? Ja, oké. Okay. In de aankomende editie van de Zandvoortse Krant wordt dieper ingegaan op de voor- en nadelen van beide schetsontwerpen. Dus wordt vervolgd. Maar het lijkt mij wel een goed plan om daar. Misschien een nemen. leuk idee om de Zandvoortse bevolking uh, te peilen eronder? Ja, nou ja, de, de Zandvoortse bevolking zal daar. Huis hun mening over. Okay. Denk ik wel. Nou ja, ja. Dat zou ook heel goed zijn. Bewacht dat. Dat zou ook heel goed zijn. Als je maar blijft en dat vinden we allemaal prima. Ja, daar dat moet niet helemaal mee. Ja, toch? Vind ik. Uh, nee. Geen lus noemen zonder. Uh... Zonder lus? Van de Oh. Find your heart And I've made it Basis. Bruce, jij hebt uh, wat uh, ja, nieuws heb over de iets... Koningsspelen. Ja, dat is toch wel een klein beetje positiviteit. De Koningsspelen gaan uh, aangepast, uh, in aangepaste vorm door op 23 april. Uh, vanaf woensdag kunnen alle basisscholen zich inschrijven... voor de negende editie alweer van de feestdag... die in uh, 2013 voor het eerst werd georganiseerd... in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. In welke vorm de spelen plaatsvinden, kleinschalig, op school of thuis... hangt helemaal af van de situatie met betrekking tot wederom het coronavirus. Zegt initiatiefnemer Richard Krijtjeck. Samen met de scholen en sportaanbieders doen wij er alles aan... om de kinderen in deze onzekere tijden een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat ze gezond ontbijt en lekker bewegen... Niet alleen leuk is, maar ook belangrijk. Het koningsontbijt gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar vanwege de onzekere situatie en het feit dat er onvoldoende zicht is op de mogelijkheden en maatregelen op 23 april. Gezamenlijk ontbijt op school binnen de op dit moment geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk, al dus de organisatie. Maar goed. Leuk. Aangepast gaat ja. het toch door. En dan, uh, ja. Beetje vrolijke mededeling. In ieder geval. Ja, toch? Ja, toch het moet, ja, moet ook op deze dinsdag. Oké. Okay. Uh, we gaan naar het volgende nummer. Gaan we onze artiest voor de dag doen. Ik ben benieuwd wie dat is. Dat gaan we zo meteen uitvinden. Maar eerst deze. Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know how much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes. They've never seen what matters Look at this dream liefst van de dag doen. Ja, en wat zou we doen? Begin jij met het verhaaltje en dan een nummertje? Of zal ik het eerst nummer doen en uh, dat jij haar uh, story gaat vertellen? Zullen we die doen? Eerst uh, maar even laten horen wie het is. Daar komt Sam. Dan ga ik uh, zo meteen zeggen... Is zo so fijn, niks pikken voor de lijn. Waar je pingela, pingela, pingela, pingela bang. Bij mij is alles puur. Ja, ik heb nog figuren. Ik, ik ben een stuk onverraadt natuur. Jammer dat wij jou. I'm <laughs> Ja, dat was het eerste nummer we vandaag draaide van ons. Uh, artiest van de dag. En uh, heeft al erkend. Dat was, zeg maar... Sugar Lee Hooper. Ja. En haar, uh, dat was haar artiestennaam Want ze heet eigenlijk Marja van Toorn. Ze is uh, geboren op, uh, in Scheveningen 23 februari 1948. Uh, Zij is de dochter van een jazzpianist en een, uh, een Hawaii-gitariste. Als 14-jarige kreeg zij haar eigen eerste drumstel. Enige tijd later werd ze drumstel van, drumster. Drumstel. Drumstel, ja. ja ze dus werd twee, twee drummers. Twee drummers is een drumstel. Later werd ze drumstel. Later kwam ze bij de band Vin, Cardi, Cardinal en The Queens. En met haar broer Hans bracht Marja van Toorn twee redelijk succesvolle singles uit... En deze stegen in Singapore en je gelooft het of niet... Wit-Rusland naar nummer 1. En daarna koos ze voor het moederschap. Later ging ze wel weer drummen... en twaalf jaar lang deed ze dit voor de Crazy Rockers. Bij een val van het podium raakte ze zo gewond... dat een revalidatieperiode voor zeven jaar volgde... en uh, er ontstond blijvende schade. Wat ertoe leidde dat ze besloot om te stoppen met drummen en te gaan zingen... En in 1990 deed ze onder haar eigenaar mee aan het uh, RTL Veronique-programma Showmasters. En in begin jaren 90 kwam Maria van Toorn in aanraking met boekingsagent booki Dina Maagdenberg. En die toonde interesse in haar als zangeres. En dit was haar, het begin van haar loopbaan lo als Sugar Lee Hooper. Uh, met haar vriendin André, Andrea van de Kaap, Van der Kaap sloot Sigurlie Hooper in 1998... een geregistreerd partnerschap. En in 2001 was ze de eerste Nederlandse artieste... die een homo-huwelijk sloot... door het geregistreerd partnerschap om te laten zetten in een huwelijk. En in januari 2006 onderging Sigurlie Hooper in Duitsland een facelift... en in 2007 onderging ze een buikwondcorrectie en een borstoperatie... Dus deze vrouw was haar tijd ver vooruit. Zeker wel, ja. Ja, zij uh, uh, overleed op uh, 4 april 2010. Dat dus nou, ook alweer een tijdje geleden. Hè? Ja. Ja. ja. Ze is over van de scootmobiel gevallen en allemaal toestanden. Ze heeft uh, geen leuke laatste jaren gehad. Nee. En nee. veel te vroeg ontvallen eigenlijk. Ja. En, uh, nou ja, dit is onze artiest van de dag. En uh, we gaan nog een nummer van haar draaien. En dat is uh, Ik ben... Een nicht. Een echt. het uh, kader van onze artiest van de dag was dit. Zullen we na het uh, volgende nummer de weerbericht gaan doen, Dus Wat dacht je daarvan? Ik vind dat uh, helemaal prima. Ik heb uh, nog veel meer leuke dingen. Ik heb ook nog iets over uh, mensen met een beperking. Oké. Okay. Nou, we gaan uh, één nummer draaien en dan uh, mag jij het verhaal doen. Oké? Okay? Ja. Let it out like there's no tomorrow. All hurt feelings and every faded. Crash stemglaas. En uh, you're not alone. Luz. Ja, ik heb hier een kleine mededeling over oefentherapie. Uh, uh, dat gaat verhuizen. Het dat is eigenlijk al verhuisd het afgelopen weekend. Oefentherapie Zandvoort ging dit uh, afgelopen weekend verhuizen. Hè. Vanaf uh, 21 februari is men werkzaam op de Bakkerstraat 2B dit is het oude VVV-kantoor. Dit is een zijstraat van de kerkstraat tussen San Remo en Judy's. Uh, of een antwoord zal bereikbaar blijven via hetzelfde uh, telefoonnummer en e-mail. En ze hopen je allemaal uh, te zien in de nieuwe pra praktijk. Zo laat eigenaresse Danielle Westra weten. Ook Pina en Karin verhuizen mee. Oké. Okay. Dus, uh, en dan heb ik nog iets wat ik denk: van ja, daar wordt eigenlijk best wel weinig aandacht aan besteed. Dat ook mensen met een beperking. die willen ook wel eens wat, wat doen. Want als je een verstandelijke of lichamelijke beperking hebt. wil je ook actief zijn. en wil je ook meedoen. en iets zinvols doen. en uh, uh, ja, meedoen in de maatschappij. zoek je iets leuks om te doen. maar weet je niet zo goed wat je, wat je aan kunt. of wat bij je past. dan kun je terecht bij mee en de wering. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met uh, autisme... lichtverstandelijke beperkingen en niet-aangeboren hersenletsel. Natasja van 24 vertelt dan ook... Ik had al jaren last van paniekaanvallen... en door een speciale werkwijze van de consulent... leerde ik hoe ik beter met mijn aanvallen kon omgaan. En ook kreeg ik tips. Ik heb nu een dagbesteding waar ik een paar keer per week... Honden uitlaat Iets wat ik al heel lang wilde. En ik heb al een paar maanden geen paniekaanvallen meer. Dus consulenten van Mee en de Wering weten goed waar je terecht kunt... en ondersteunen je als het nodig is. Dus bel 088-0075-000 of kijk op meewering.nl. Dankjewel voor de mededeling, dus. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk heel dat belangrijk. ook deze mensen ja, natuurlijk. Een, uh, ja. leuke sport of... Uh, en dus noem je ze voor iedereen, kunnen... dus. Ja, ja. Uh, We gaan even kijken of we nog een uh, paar minuutjes kunnen lachen met Edema en U, uh, U uh, bent de eigenaar van deze zaak? Ja, mevrouw Bukkums Beestenboel. De drie, de drie magische beest, maar zonder een T, want we zitten in Utrecht. Maar u zult er wel druk mee zijn hè, met de verzorging van deze dieren. Ja, en je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet, natuurlijk, hè? Oh, is dat zo? Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes. Ach, waarom is het toch gezin? En helemaal niet in de euteleuzy. Oh nee. Nee, dat kan ja. natuurlijk niet. Hè. Het, uh, ik heb hier natuurlijk geen sekschop, dat begrijp u wel. Ja. Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn, hè? Mevrouw, ik heb me één keer vergist, had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad. Guts. En dan moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen? Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen. Maar wat ik me nou afvraag, meneer Bukken, heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen? Ja, en ontvreemdingen, hè? Oh. Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè. Oh, je bedoelt eigenlijk uh, meer gestolen? En gepikt. Nee. Ik had laatst nog een klant. Ik zag dat hij iets onder zijn jasje verboerig. Verbierig. verborgen bedoel ik. Ja. En ik ga het hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw. Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij. Nou, ja, doe huh? eens een leuke indigestie, mevrouw. Nee. Ik maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld uh, uh, uh, verborgen camera's plaatsen. Ja, die heb ik verleden jaren ook gehad, mevrouw. heb ik nergens meer terug kunnen vinden. Meneer Bukum, welke dieren lopen nou het hardst? De vogelen, mevrouw. De vogelen? Het, vogel, het vogelwezen. Ja, ja. Die vogel. vliegen de winkel uit, hè? Vooral tegen het najaar, he. dan gaan ze naar de warme landen, een beetje ontwikkeling opdoen. Dan ja. komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren. He, natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb een leuke aanbieding momenteel, ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter. Dat is niet gek. He. En binnenkort ook mevrouw, binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar. Nou, dat vind ik niet duur. En, en wat voor soort honden nog meer? Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH, hier iets verderop, heb ja. ik altijd de parkeeshondjes in voorraad. Ja, dat zal wel goed lopen. En, en het gewone vuilnisbakkerras heeft u dat ook nog? Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw, en er oh. is voor teruggekomen het plastic zakkenras. Kijk eens. Maar dat al. zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw. Maar hoe bedoelt u dat? Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen. Ik ja. denk dat ik binnenkort de krant weer neem. Ja. Toch, uh, toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden. Hè? Ja, altijd ja. als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan, uh, ja. dan willen ze wel. Hè? Ja, dat geloof ik. Alleen me, achterin ja. is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Nou. Maar dat de apen ik? zelf kunt u niet zien, mevrouw, nee. het is namelijk paardtijd. Oh. Dus ze zijn achterin de hokken, dat is logisch. Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel, wel eens willen zien, eigenlijk. Ja, maar zij u niet. Ja. ja, maar je bedoelde, wat zijn het, bavianen, of zo? Mensapen, dacht ik, mevrouw, ik weet niet precies. Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes uh, één pin daar geven, zodat ze heel even naar buiten komen? Mijn vrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor een pinda naar buiten komen? Nee, nog niet voor een hele zak. Ik bedoel. Ja, of u moet pinda's bedoelen natuurlijk. Nee, aperotjes is nou goed. Maar stel nou dat ik een olifant zou willen. Ja, ja. Kan ik dan ook bij u terecht? Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Oh. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren, van een beetje afmeting, een beetje formaat, dat zijn de bisons, die heb ik dan in tubevorm. Ja. Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè? Zoals BV. Oh, ik zal maar zeggen, mottenballen. Nee, nee mevrouw. We oh. hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. <lacht> Ik heb wel vlooien pikken, maar daar heb je niks van. Die zullen ook wel uh, kostbaar worden bij ons, hè? Die gaan per stuk tegenwoordig. Mevrouw moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet hoor. Het is uh, net een vak hè. Ja, ja, ja. zeker. En je hebt wat om handen natuurlijk. Hè? Ja, overdag hè. En tussen de middagen. Oh ook. Ja, en s avonds misschien. Maar eigenlijk... En door de week zou ik wel. Oh. Maar uh, eigenlijk bent u de afwezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren. Hè? De zogenaamde reïncarnatie. Ja, met twee vlooien pikken op de i. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was. Hey. Er zaten ja. ook voorbeelden bij. Ja. Een man als Alfrink bijvoorbeeld, ja. kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. <lacht> Die komt terug als herdershond mevrouw. Joop den Uyl komt terug als rode hond. Nou, nee, maar wacht even, dat is geen dier. Nee, maar wel een ziekte. En, en prins Bernhard. Nou, waarschijnlijk als Duitse staander maar wel. En Pierre Jansen. Ja, die wel natuurlijk. Oh, ja, een... wandelende tak. Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf. Het is uh, net een vak. En weer terug. Ja. <lacht> ja, ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Bukum. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen? Ja, je moet natuurlijk van dieren houden. In het algemeen en in het bijzonder. Ja. En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul, maar mijn vrouw hield niet zo van dieren. Oh. Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit. Yeah. En toen heb ik toch de dieren maar gehouden. <applaus> ja, dat was even te Berkien, dat een leuke uh... humor. Herman Bercun. Dan zegt Jan, ik, volgens mij ja. hoor ik daar uh, Tineke Schouten ook op dat. Ja, dat zal was... heel goed kunnen. Herman Berkini had toen een studentencabaret in, in Utrecht. En het was geweldig hoe deze man het deed. En Tineke Schouten is ook bij hem begonnen. Dus dat zou heel goed kunnen eigenlijk dat, uh, dat Tineke dat, Schouten dat uh, die, achtergrond uh, meedeed. Ja. Zij ja. was de, de interview. Maar dus deze man zeg maar. was zo goed met zijn cabaret. Dat echt op het leuke Utrechts accent wat hij ja. kon maken. Het was, Blijf, was geweldig. Ook helaas veel te vroeg overleden, deze man. Maar uh, hij heeft gelukkig nog wat leuke cabaretstukjes nagelaten aan ons. Ja. Uh, jij hebt het weerbericht ja, gegeven, ik, ik, uh, ik ga het... En uh, dat doe ik met plezier. Ja, dat denk ik dat ook. Met het mooie weer, toch? Het lenteachtige weer... waarmee, we, waar, uh, waarmee ons land dit weekend uh, verwend uh, is... dan nog een paar dagen aanhouden. De verwachting is dat de omgekeer pas volgende... richting volgend weekend... Uh, nou, kijk eens dan. Ja, en het... Uh, als het als het een paar graadjes koeler lijkt te worden. De week begon natuurlijk goed... want maandag was de zon in de ochtend al veelvuldig te zien. En uh, af en toe uh, kwam er wel wat sluierbewolking uh, tevoorschijn... maar rond het middaguur lag de temperatuur al op veel plaatsen rond de 15 graden. En in, het midden, in de middag kwam dat zelfs in het zuidoosten tot 18, 19 graden. En bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het uh, vandaag... Ook een prettige dag. Al kan het in het Noord-Holland Noord aan de kusten bij de Waddeneilanden... iets steviger gaan waaien, ondanks iets meer bewolking dan gisteren. Laat de zon zich regelmatig zien bij temperaturen van 15 tot 18 graden. Zoals het er nu uitziet, wordt woensdag de warmste dag van de week, Jan. Heerlijk. In het noorden en het westen van het land... komt de thermometer tot pakweg 16 graden. Terwijl het elders in het land iets... Hoger licht. In het zuiden kan het zelfs voor de eerste 20 graden worden aangetikt. En dat in deze maand, februari. Zo. Ja, is niet te ja, nee, Het is echt niet te... Terwijl pas zijn... geleden in de kou zaten, in het ijs en de sneeuw. Hè? Ja, donderdag wordt ook een zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Al ja. is het met 13 tot 17 graden ietsje koeler dan de dagen daarvoor. Oké. Okay. Vrijdag draait de wind naar het westen, tot het noordwesten. En zorgt dan wat voor koelere temperaturen. Deutschlanddienst blijft het 11 tot 15 graden. Prima voor de tijd van het jaar. Klinkt allemaal goed. Ja. We en het er dit blij is wel een licht Vrijdag misschien nog wel kans op een beetje regen. Oké. Okay. En van wie komt het mooi weerbericht af? Uh, van uh, weer.nl. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. If I never get to heaven It will be for loving you It's so easy for a heart in love to sing Oh, I want to go to heaven Please believe me, dear, it's true But I'm afraid the angels might not let me in I've skimmed and I've lied. the world comes to an end So if I never get to heaven ah. I... Dat was het van uh, Al Martino. Ja, jij gaat het recept uh, voorlezen. Ja, heb je ik heb... Op, zie ik? Ja, en de pot en de pannen weer uh, tevoorschijn ah, okay. gehaald. Ja. Ah, okay. Ik heb een, uh, een lasagne van uh, courgette Rolletjes uh, menu. Ik denk dat is wel lekker voor deze uh, doordeweekse dinsdag. Uh, het is een, uh, een menu voor uh, vier personen. Dus. Je hebt nodig 500 gram gehakt, 1 ei, 2 te uh, geperste teentjes knoflook... 250 gram ricotta, 1 handje basilicumblaadjes... en voor de lasagna 2 courgettes, 2 blikken tomatenblokjes... 1 eetlepel oregano, 2 teentjes, uh, knoflookteentjes uh, ook weer geperst... 100 gram gemalen kaas en 2 eetlepels geraste parmezaanse kaas en peper en zout. Dan neem je een grote kom en je mengt daarin het gehakt met het ei, de teentjesknoflook, de ricotta en de basilicumblaadjes. Snijd met een dun schiller dunne sliertjes van de courgette. Leg twee sliertjes naast elkaar en leg er een lepeltje van het mengsel op. Maak er nu rolletjes van. Neem een grote ovenschaal, giet er de tomatenblokjes in en breng deze op smaak met peper, zout, oregano en knoflook schikken de kozetterolletjes in en bedekt met een laagje gemalen kaas en geraspte Parmezaanse kaas. Plaats de schotel gedurende 40 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden. En ik zou zeggen: eet smakelijk! Klinkt goed. Klinkt goed. Het menu Dat is, is terug te vinden op uh, smulweb.nl. Oké, okay. dankjewel. Dus. Uh, de, de zon, ja die schijnt er volop uh, buiten. Heerlijk de... toch? Maar wij gaan uh, maandraaien. Je bent altijd tegen de draad in, hè, Jan? Ja, altijd al geweest. Ze zit hier alleen in de trein en ze tuikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze helpt maar ze lacht. Ze helpt maar ze lacht.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 Dit is zo'n vrees. Ik vraag mannen. me alleen af. Als er nou echt heel veel uh, lekker uitgebreid uit eten geweest is... is het een volle maan? Of? Ja, dan is het een volle maan. Dan is het volle ja. maan. Ja, Oké. Okay. Ja. Uh, jij gaat er een stukje voorlezen. Ja, voor ik lezen. heb een heel leuk initiatief. En dat gaat over de afvalcontainersleutels. Uh, momenteel worden alle ondergrondse restafvalcontainers in het dorp vervangen. De ingeleverde sleutels van de oude containers zijn door Spaanlanden verzameld en vervolgens op een bijzondere manier gerecycled. Uh, in samenwerking met het Zandvoortsmuseum, Museum, de gemeente Spaanlanden en het Winkeltje, dat is een dagactiviteitenlocatie van uh, Nieuw Unicum, bedacht uh, de en kunstenares Marianne Rebel een creatief kunstproject. Samen met de medewerkers van het winkeltje aan het Flemingplein heeft zij de sleutels voorzien van een prachtig creatief design. De sleutels zijn met veel liefde gemaakt en het zijn juweeltjes geworden... die men weer met veel liefde door kan geven, vertelt Marianne Trots. Keys of Love. De Keys of Love zijn te bewonderen in de vitrines... beter bekend als de kijkkastjes naast de ingang van het raadhuis aan de Haltestraat. En de designsleutels zijn in het Zandvoort Museum voor 4 euro te koop, waarvan een deel ten goede komt... aan de bewoners van Nieuw Unicum. Goed initiatief. Ja, het museum is momenteel, momenteel gesloten... in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Maar zodra de deur opengaat, kunt u daar terecht... voor de aankoop van een artistieke sleutel hangen. Ik vind het zo leuk. Leuk idee, zeker ja, wel. Ik zou zeggen, van, wil je er nog iets over lezen? Het staat allemaal in de Zandvoortse krant... Daar heb ik het ook uit. En uh, ik vind het echt een heel leuk idee. Oké, okay, dankjewel dus. Alsjeblieft.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 Runaway train never going back Long way on a one-way track Seems like I should be getting somewhere Somehow I'm neither here nor there Can you help me remember how to smile Make it somehow Worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery. Eindgenomen van deze twee uurtjes lunchroom op de dinsdag 23 februari. En uh, met deze zoem gaan we zo dus weer uit. Dus en ik heb het weer met alle plezier gedaan voor u. Zeker, het is een hele gezellige uitvinding. En uh, nou ja, we blijven hopen op een uh, positieve persconferentie vanavond waar iedereen een beetje vertrouw van kan worden na ruim een jaar. Ja, mag wel een keer. Lieve luisteraars, wat ons betreft, uh, tot de volgende week uh, dinsdag... en uh, geniet nog van uh, dit uh, mooie weer. Ik tot uh, donderdag. En uh, Lus tot donderdag, kijk eens aan. Dus Je wordt nog een jou. keer een ster, jij, ja, Lus. <laughs> Oké. Okay. Ik word het